7 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Az Azerbeidjaanse tweeling Raoul en Riyad Gamidov mag in Nederland blijven. Staatssecretaris Teve heeft voor de jongens een uitzondering gemaakt... en ook hun moeder krijgt een verblijfsvergunning. Dat heeft een advocaat laten weten. De twaalfjarige tweeling was in beroep gegaan tegen de beslissing... dat ze niet onder het kinderpardon vielen. De kinderen gingen naar school en stonden bij de gemeente ingeschreven. Maar dat was niet voldoende voor een verblijfsvergunning. Opnieuw is bij een pluimveebedrijf in de provincie Groningen vogelgriep vastgesteld. Dit keer op een biologische boerderij in Scheemda. Alle 12.000 legkippen worden gedood. Het gaat waarschijnlijk om de milde variant, maar die kan zich ontwikkelen tot een gevaarlijker versie. Onlangs werd ook op een bedrijf in de Groningse plaats Sint-Anne vogelgriep geconstateerd. De vogelgriep in Groningen is het zesde geval in Nederland dit jaar. De Nederlandse regering heeft geen losgeld betaald... voor de ontvoerde Nederlandse journaliste Judith Spiegel... en haar man Boudewijn Berendsen. Volgens minister Timmermans is wel intensief samengewerkt... met de regering van Jemen. De twee kwamen vandaag na een half jaar vrij in Jemen. Ze werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd. Spiegel werkte er als freelancejournalist... onder meer voor de NOS en de NRC Handelsblad. De twee komen morgen terug naar Nederland. Regeringspartij VVD wil bekijken of de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Volker van der Graaf kan worden voorkomen of bekort. De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing oordeelde vandaag dat de moordenaar van Pim Fortuyn het proefverlof moet gaan. Volgens CDA-Kamerlid Oskam kan het Openbaar Ministerie vorderen dat Van der Graaf zijn volle straf moet uitzitten. Het weer. Vanavond en komende nacht zijn de brede opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. En tot en met donderdag houden we droog, rustig weer en veel zon. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De files lossen nu snel op. Er staat in totaal nog 42 kilometer. Nog wel een paar opvallende files. Onder meer op de a 12 niet de Haag veel vertraging. Door tussen Harmelen en Bodegraven 8 kilometer... staat een vrachtwagen stil, blokkeert daar één rijstok. En verderop is het misgegaan bij het Gouwakenbeduk. Daar is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een personenauto. Er staat een 9 kilometer file. Daar zijn drie rijstoken dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via leiden bodegraven over de N11 en de A4. En het A28 naar Utrecht is de weg dicht bij Leusden Zuid door een ongeluk met meerdere auto's. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer tussen Kralbert Hoevenlaken en Leusden Zuid. En nog even waarschuwen, want in Limburg en Noord-Brabant komt plaatselijk het dichte mist voor. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Zorg dan dat je mensen overal kunnen tanken.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 In het Robeco-boek werpen prominenten uit de pensioenwereld, wetenschap en bedrijfsleven een positieve blik op de toekomst van pensioenen. Want als pensioenfondsbestuurder of CFO heeft u behoefte aan nieuwe inzichten voor morgen. Laat u inspireren en vraag het gratis boek aan op robeco.com pensioenboek. Robeco, the investment engineers. mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1, de NTR. stof. Dames en heren, goedenavond. Nederland is wereldberoemd... dankzij het niet aflatende gevecht tegen het water. Maar er was een tijd dat we overstroming na overstroming hadden... en nu denken we dat we veilig zijn achter onze dijken. Maar de strijd is nog niet gestreden. Zo blijkt uit de tv-serie Nederland in zeven overstromingen. Die wordt gepresenteerd door onze gast. Hier is Frank Westerman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en Frank Westerman komt hier eigenlijk totaal verwaaid binnenvallen... vanuit enkhuizen. Je haar zit ook in de war. Dat zit geloof ik altijd in de war. Ja, ook als er geen wind is. Dan doe ik net alsof de winter doorwaait. Ja. Wat deed je daar in Enkhuizen? Enkhuizen, het Zuiderzeemuseum, die hebben uh, Nederland in Zeven Overstromingen uh, de tentoonstelling. En uh, daar was ik met een journalist van Trouw. En uh, die wilde, die wilde uh, met mij op pad, zoals dat heette. Mm -hmm. En dan, uh, we hebben dus de tentoonstelling bekeken. Uh, en in de trein uh, ja, eigenlijk Waterland aan ons voorbij laten gaan. En, en het mooie is, als je nou heel goed kijkt naar Waterland... Is het nou uh, alleen het woord al hè? Wat is het nou? Water of land? Mm -hmm. Nee, waterland. En je ziet de sloten en de rietkragen en de, en de strookjes met schapen. En die komen in die trein zo ja, eigenlijk als spaken voorbij. Hè? Als, je, als, je, als, je, als, je, als je die trein helemaal vaart heeft, dan zie je zo die, die, die sloten als spaken van een wiel voorbij ketsen. En dat is mooi. En dat is Nederland. En dat boezemwater, dat ligt hoger dan dat slootwater. Want er wordt eigenlijk, als je het ophoudt met malen. Dan is het water. En dit wist jij ook al allemaal voor de serie, hè? Ja, dit. Of wist wel. jij ook al alles van boezemwater en. Ja, dat zijn mooie woorden, Een talutje. en. en uh, oh, ja. ja, ja, ja. Ik heb. Uh, uh, in Wageningen uh, heb ik eigenlijk. Uh, tropische landbouw. Tropische landbouw. Maar dus heel, irrigatie, dat is. Uh, het bevloeien van te droog land. Dat is het diapositief van wat wij doen. Het, mm. het, het, het, het, het wegslaan, het uitmalen van het teveel aan water uit de polder. Uh, maar je hebt er dezelfde... Ja, kunstwerken heet dat dan, hè, bij de ingenieurs. De, een kunstwerk, <laughs> jullie denken... Ja. Stralende ogen hoor daarom. Ja, maar kunstwerken, dat, ja, dat is zo'n mooi woord. Voor ons is dat een duiker of een bruggetje of een sloot. Of een, hè, dat zijn nee, de, de, de, de cultuurtechnische kunstwerken. Ja. Waarom besluit een jongen uit Assen eigenlijk tropische landbouw te gaan studeren? Nou, ja... Uh, ik wilde eigenlijk uh, uh, iets... iets, iets Iets nuttigs doen. Iets en, voor de mensheid betekenen. Ja, ja. nee, dat was, uh, uh, dat was uit idealisme, want ik wilde eigenlijk sterrenkunde kunnen doen. Um, maar ik kon me niet, ik kon niet bedenken wat je daaraan zou hebben. <laughs> wat Als, je daarvoor nuttigs mee zou kunnen doen. Ja, mm -hmm. dat was echt. Uh, uh, ik, heb, ik, ik, wilde, ik ben in Groningen uh, geweest en ik, ik twijfelde ook wel, maar, maar de doorslag gaf dat ik. Uh, um, ja, ik vond echt dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat je het niet kon maken, sterrenkunde. Te veel alleen maar voor jezelf geïnteresseerd zijn. Ja, het weten omwille van het weten. Of dat, uh, kennis die dat... misschien in eerste instantie Het moet wel werken. ten goede komen aan de mensheid. Ja. Hm? ja. Dat was in de tijd dat ik... Uh, uh, ja, ik, ik wilde niet in dienst. en Nou ja, de, de, ik, ik zou gaan dienst weigeren. En, en wilde, toen dacht ik... Uh, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik kan misschien uh, ontwikkelingswerk gaan doen. Dan hoef je ook niet in dienst. Dat was in die tijd. Hè? Dan kon je dus een uitzonderingsgrond. Uh, maar de, de, dat kwam samen. Uh, zo is dat gekomen. En zo werd het tropische landbouw. En nu zit hij hier als kerstverse presentator... van een nieuwe NTR-serie. Aanstaande vrijdag gaat het van start. Laten we even naar het, het nieuws gaan. Uh, uh, hoewel je me net zei dat je echt als een dolle uh, bezig bent met het programma te promoten. Ja. Dus heel veel interviews met alle grote dagbladen. En ik vroeg je uh, naar deze oproep... Uh, tot democratie in het digitale tijdperk... ondertekend door 500 uh, schrijvers en, uh, en kunstenaars internationaal... Uh, ja, die ervoor pleiten dat we weer op onze privacy gaan letten. Ik zei, ik heb de mail voorbij zien komen... En de herhaling van onderteken je dit of onderteken je dit niet. Maar ik heb de mail niet geopend en hier staat nu het pamflet of wat het is. Ik zie prachtige namen, ik zie Nick Keef eronder staan. En dan kun je wel zeggen van ja, daar, ja nee, ik weet helemaal niet hey, wat, wat ze. Geert, helemaal niet. Ja, die jij toch heel ja. goed kent. Ja, ja, ja. En samen. Uh, uh, uh, ja, dit, het gaat om die NSA, uh, die, uh, die, NRC, die, die, die, die neem ik aan. Mm -hmm. En hoe ver dat gaat. Ik heb, daar, ik heb daar niets. Ik, ik zou me daar eventjes. Uh, uh, Want hoe werkt dat? Want ik neem aan dat je regelmatig verzoeken krijgt van: wil je hier handtekening over zetten? Of wil je hierover uitspreken? Of wat vind jij hiervan? Van jij die niet elke en, week? Nee, dat zal niet ja. iedere week zijn, maar zo af en toe. En dan? Nou, kan het dus te druk zijn dat. Nee, dat is, dat, normaal gesproken is het helemaal niet te druk. Dan, uh, dan, uh, er zijn ook van die dingen geweest waar ik mijn handtekening onder heb mm -hmm. gezet. En ook de andere dingen die heb ik laten passeren. Maar ik zou nu ook niet meer weten waar, wat, wat wel en wat niet. Uh, ik heb wel een keer. Oh, ja, nou ja, dus op, een, op een festival moest ik een. een um, wat was dat? Ik weet niet meer precies. Maar ik moest uh, iets voor mensenrechten in Edinburgh. Was dat een festival? Ja. En of ik een zaak wilde bepleiten. En toen kwam ik met een zaak van, van een, een Turkse schrijver die, die gevangen zat. En toen zeiden dus, ze: Nee deze zaak moet je voor het voetlicht brengen. En toen las ik dat. En of ik dan uh, in vijf minuten een statement wilde doen... op basis van wat ik in mijn handen kreeg. En dat ging om iemand die had in Downing Street 10 uh, uh, gedemonstreerd. En daar is een demonstratieverbod. En ik weet niet meer precies waar zij voor pleit. Het was een Britse dame. En die uh -huh. was dus in de gevangenis gezet... nadat ze zoveel keer die, uh, die regel had overtreden. En toen zei ik, nou, dat lijkt me heel normaal... dat je daar niet mag uh, demonstreren. Ik ken de zaak verder niet. Dus ik wil eigenlijk mijn Turkse uh, schrijver verdedigen. En, en toen was het heel duidelijk... nee, dat is niet de bedoeling. Toen ben ik uit het programma geschrapt. Nou ja. Ja, nou, dat vond ik wel uh, opmerkelijk <lacht> hoe dat ging. Het was Amnesty, ja. Wow, ja. Want dat was daar echt niet donateur, de van zij, de hadden, zij hadden iets in hun <lacht> hoofd. <lacht> en ja. dat ja. moest je bepleiten. Ja. En... Um, en, en deze zaken, dan, ja, dan moet je dat gewoon even grondig lezen... en bedenken of je daar wel of niet je handtekening over zet. Is, is het iets waar jij je zorgen over maakt, over privacy? Hoe druk ben jij in je uitlating op de sociale media, bijvoorbeeld? Nou, niet, maar... Um, uh, Helemaal niet? Nee, maar ik heb een... Ik heb een uh, een, een, een webmaster, websitebouwer en die, uh, die zegt steeds dat ik, uh, dat ik verkeerde wachtwoorden heb en, uh, en dat dat allemaal... En, en dan denk ik, ja, mij is nog nooit wat overkomen met die wachtwoorden. Dit is heel, ik weet dat dit heel kortzichtig is, maar pas als ik het ervaar als een probleem, dan zal ik die, uh, die, die digitale dingen beter gaan beveiligen, maar uh, Jij voor, komt pas in dochter. actie als jouw identiteit gestolen is. Ik maak me meer zorgen over, over, over de veiligheid in de stad. Of uh, de, de, uh, onze dochter die gaat nu voor het eerst op de fiets uh, naar school. En, en, en dat, dat zijn dingen waar ik me meer zorgen om maak dan of mijn. Of mijn uh, uh, kijk, ik krijg een reclames van een hotel waar ik in Antwerpen ben geweest, die krijg ik als ik een website opensla. Want dan weten ze dat ik daar ben mm -hmm. geweest. Ja, dat vind ik geen enkel probleem. Dan denk mm. ik, daar ben ik al geweest. Uh, jammer dan. <lacht> Leuk geprobeerd. Ik ervaar dat niet als een probleem. Dus dat zij weten dat ik daar heb gelogeerd. Mm. Het is duidelijk. En jouw naam staat er niet onder Frank festival <lacht> En Mandela ja. heb je ook niet gezien hè, vandaag. Want je zat in Enkhuizen. Nee, maar ik ben wel in september op Robben Eiland geweest. In september? Ja, ja. Wat ging je daar doen? Um, open Boek Festival in, uh, in Kaapstad... Uh, hartstikke leuk festival, literair festival. En uh, ik, ik ben er een middag tussenuit uitgegaan om, uh, om Robbe Eiland uh, te bezoeken. En, uh, en? ja, dus ja, uh, dat blijft, dat blijft uh, gewijde grond. Hm. Dat is het. Het is, uh, je krijgt een rondleiding van een gids die daar ook heeft vastgezeten. Dat is het idee. Uh, de, de rondleiders zijn de, de, de voormalige gevangenen. Die hebben dus met Mandela daar gezeten. En, en, en nou, daar sprak is met... over hem. Die, die ja, gids van jou? Ja, ja. ja, ja. En, uh, maar gewoon het regime, het, het idee waarom ze daar zaten. Mm -hmm. En dan dat je dus, als je hè, er is een groeven waar ze moesten werken, steen houden. En dan zie je. Uh, het iconische, de tafelberg, maar ook uh, he, kaap de Goede Hoop. Uh, de, de, de, de kaap. bedoel ik nu? Mm -hmm. um, uh, de. de ja, de baai. De, de, de, de, de, de, dat beeld wat je hebt in de toeristengids. Van, uh, van Kaapstad. Mm -hmm. Maar dan vanuit het perspectief van de steengroeven. Apartheid, het woord. De, de, de, de compagniestuinen daarin, Gins in Kaapstad. Al die, al, al die de herengracht die er loopt. De, de, de, nou, is, ik vind dat fantastisch. En gruwelijk. En uh, ook mooi. Hm. Voor welk boek was je daar? Nee, het was een festival. Een festival? Uh, maar, ja, uh, maar, maar, maar die boven in het Engels. Hmm. Ja. Is in hoeveel talen vertaald? Uh, ik denk die nu een stuk of u? zeven en er komen er nog, nog een paar. Ja. En Ararat is in tien talen vertaald, hè? Ja, ja, zoiets, ja. Goed, luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. U kunt uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Gaan naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag radiokunststof. De tegel gaat op een gegeven moment beschreven worden. Hopen we dan, Frank Westerman. En voor de mensen die later zijn uh, ingeschakeld... Frank Westerman is vandaag onze gast. Uh, hij is inmiddels in de eerste plaats schrijver, toch? Ja, dat blijf um, ik ook wel doen hoor. Ja, lijkt mij wel. En ja. Uh, ja, nu dus ook uh, televisiepresentator. Vrijdag gaat uh, er een, een nieuwe serie van start. Tien over negen op Nederland 2, Nederland in zeven overstromingen, zo heet het. En um, uh, ja, jij, jij bent de man, het gezicht van dat programma. En dat zal niet voor niks zijn. Want water speelt nogal eens een rol in jouw boeken... Ja. Uh, Noem maar eens een paar nou, Ararat is, uh, dat gaat over de zondvloed. En dat is toch de, de moeder aller overstromingen. Waar de ark ooit uh, geland is. hè? Ararat is uh, ja, de ark van Noach. En, en, en hè, volgens Genesis dan... Waar uh, die zondvloed... Waar jij toch ook mee grootgebracht bent? Ja, toch? Absoluut. Hè? We hadden thuis... Uh, uh, uh, nou, we lazen... S ochtends, nee, s ochtends op school. Maar s'avonds bij het eten uit de Bijbel... Uh, s ochtends op school, hè, voordat, uh, tot mijn achttiende. En, tot je en, achttiende? Uh, ja, op middelbare school. school. Ook de middelbare school nog. Ja, die zijn er hoor. Christelijke middelbare scholen. Uh, met bijbellezing. En, en we sloten de dag af met gebed... Eén keer was de leraar Frans zo kwaad... dat hij uh, uh, ons heeft vervloekt in dat gebed. Nee, <laughs> ja, wat dan? Ja. Nou, uh, gewoon, uh, here God, deze rotklas, uh, geef me een ander. Nee, dat meen je niet. Ja. Dan moet hij heel kwaad zijn geweest. Ja, dan moet hij heel kwaad zijn geweest. Dat was hij ook. En, uh, uh, maar het, ja. We dwalen af. We dwalen af. De Ark maar... van Noach, geland, uh, terechtgekomen ja, op ja. de berg Ararat. En dat is een van de titels van de boeken hè, die, die jij schreef. Ja. Dus daarin hebben we het over de moeder van alle overstromingen. Is ja, een ander boek ja. waarin water een, een rol speelt? Want het persbericht meldt dat. Uh, nou, schoort. ja, ja Stikvallei, f... natuurlijk ja, je laatste boek in zekere zin ook. Ja, in so. ieder geval een ramp en een catastrofe. Dus, uh, Verwoesting. West-Afrika, massasterfte. Mensen en dieren in een vallei, 25 jaar geleden. Geen schade. Uh, dat is waar gebeurd. En, en, en uh, waarschijnlijk uit een meer. Maar mensen zijn gestikt, of in ieder geval, uh, uh, het is een soort raadsel. En uh, wat ik mooi vind om te doen. En dat is eigenlijk ook in de serie. Uh, uh, een extreme situatie. Um, dit, in dit geval onverklaarbaar. Of on, onverklaard. Um, uh, en wat, wat, wat roept dat op? Wat brengt dat in, in ons boven? Hoe reageer je erop? En, en, en dat, is ook, uh, dat is ook in de serie natuurlijk. Uh, de overstroming. Ja, want maar we gaan kijken naar, de serie, naar wat het met ons. De serie Nederland in zeven overstromingen. Ja. Dus we hebben zeven afleveringen. En het moest natuurlijk een beetje spectaculair zijn. En dus hebben we zeven overstromingen. En niet de minste. Ja, maar het hele idee is... We, we, we, we, we, ik denk dat je kunt zeggen dat je als je in een delta... Nou, Nederland in een delta... Uh, um, als, je, als je in een delta woont... Dan leef je met en de zee en de rivier. En dat is... Dat, de, de, de waterschapsdeskundigen die zeggen ook... we hebben eigenlijk een vloedcultuur. Uh, dus die hele cultuur, het land, landschap niet alleen... maar ook wie wij zijn, is, is, is, is mede bepaald door, uh, door het water. Maar ook de verwoestende kracht ervan. Niet alleen... Uh, het Dordrecht, neem Dordrecht. Dat ligt uh, dat, waar, de, waar de zee en de rivier samenkomen. Uh, prachtige plek, eiland van Dordrecht, Rijkste Stad. Tot de Elisabethsvloed van 1421. Ja, dit laten we ons vertellen. Dit is, dit is iets wat je, wat je eigenlijk stukje bij beetje. Uh, uh, ja, ik wist het ook allemaal niet. Nee, nee. Maar want ontdekt. laten we even... Dat is een goed de, de, de Dordrecht, Elisabeths vloed in... Wat was het nou? 14 ja, 1421. 1421. Ja, die, die Biesbos, die ken je. Nou, die ja, is die toen geslagen. He, dat hele gat, dat was de grote waard. Dat was een belangrijke uh, akkerbouwpolder voor Dordrecht. Maar Dordrecht leefde natuurlijk van de handel en van, de, van, de, van het stapelrecht. Dus iedereen die daar langs wilde, moest betalen. He, alles op de kade uitladen, tol betalen, doorverenigingen. Nou, dus... Maar leg het even, laten we het ja. even concreet maken. Want je hebt dus die zeven afleveringen. En een van de afleveringen gaat dus over ja. die enorme overstroming waardoor de Biesbos is ontstaan. Maar dat was in 1421. Ja. Hoe brengen we dat in uh, 2013 in beeld met Frank Westerman als frontman? Nou, het, het leuke van Dordrecht is, en het, het, het, het tragische, dus, dus het leuke... is dat ze hun macht moesten afstaan aan Amsterdam... en later natuurlijk Rotterdam, na die Elisabethsvloed. Dus hij is eigenlijk nooit bovenop gekomen. In ieder geval niet meer als, als, als rijkste stad van het land... En, uh, en, en dan maken we een slag in dit geval naar de toekomst. Want Dordrecht, 1421, zit bij ons in de, in de, enige, in de enige aflevering... die gaat over de ergste denkbare overstroming die nog moet komen. Um, Dat is aflevering 7. Dat is aflevering 7. En, uh, en we spiegelen eigenlijk... Kijk, Dordrecht is sowieso um, uh, een miniatuur van, van, van Nederland... Uh, Denk ook aan, aan uh, die Dordtse synode, de, de Statenvertaling van Dordrecht. Hè? Dat is daar allemaal uh, begonnen. En, en... en je ziet ook beelden van Dordrecht dat je opeens ja. denkt... het lijkt Venetië wel. Ja, maar dat Dordrecht, dat ligt sowieso natuurlijk. Hè? Die, uh, je weet ook bijna niet meer hoe die riviertak heet. Want de ene keer is het de Merwede en dan is het weer... Hè? Dus, dus, dus, dus het, het vertakt daar. Hè? Mm -hmm. En die is dat, dat zijn ook van die aderen die... die, die, die, die ja, dat, zijn, dat is, dat is zo'n estuarium. Waar de zee en de, en, de, en de rivier bij elkaar komen. Uh, en daar ligt dan, ligt dan die stad, die stad, die uh, tot 1421 uh, ja, eigenlijk de belangrijkste stad van Nederland was. En dan uh, er niet meer bovenop komt. Laten we even naar een, een promo filmpje, promogeluid in dit geval gaan, uh, waarin duidelijk wordt wat de serie ongeveer is. Denkend aan Holland zie ik niet direct molens of tulpen, maar water. Eigenlijk is het gek dat we hier wonen. Ons halve land ligt onder de zeespiegel. Met dijken en gemalen houden we de boel droog. Maar hoe vaak is dat al niet misgegaan? Ik neem u mee terug naar zes dramatische overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis. Hoe zijn we die te boven gekomen? En hoe hebben ze ons gevormd tot wie we zijn? De zevende moet nog komen. Ook daar ga ik naar op zoek. Is Nederland wel klaar voor een toekomstige watersnood? Ja, en we zien jou. Ja, we zien jou dus niet in dit geval. We horen jou alleen maar. Maar je zit in een waanzinnige auto. Een amfibie. Ja, het heet de Amficar. En uh, ja, het is, een, het is een kek rood autootje. Um, en die kan, uh, nou ja goed, wat ik dus, die plons die hoorde. Ik rij in de Merwede, we hebben het over Dordrecht. Uh -huh. En uh, van zo'n hellingje waar je normaal gesproken met een bootje naar beneden gaat. Met een flinke vaart, heb je het gezien hè? Ja. En dat mocht ook een paar keer over. En die, uh, die eigenaar zei van, nog maar ietsje harder. En je schept met die boeg, ja, die boeg, die motorkap, schep je water. En dan komt zo'n golf die via de vooruit dan weer... Ja, als je iets te hard gaat, dan, he, dan gaat die, die golf naar binnen. En Nog dan één keer je, dat geluid, Frank. Ja, kijk, dan <laughs> komt die golf over die boterkap. En als die niet over die, de beide kanten weg, weg, weg zakt, maar naar binnen... dan, dan zinkt jou amficar. Dan kun je de, natuurlijk zwemmend weer uit de kant bereiken. Maar dat is wel een heel mooi... Uh, ik, vind, ik hou van een, een symbool of een uh, metafoor ook. Um, mm -hmm. uh, voor hoe je straks... Um, nou, goed weet ik veel waar het voor staat, maar uh, Dordrecht, het is, de, het is ook het, het eerste punt. Uh, als het misgaat, gaat het daar mis. Gaat het daar mis? Um, ik vroeg je net hoe het in ja. beeld wordt gebracht. Hè? Uh, een van de manieren, je hebt natuurlijk uiteraard veel gesprekken met mensen. Mm. Uh, historici, een prachtige man trouwens, een, een weerhistoricus. Die je volgens mij. Is het in het bejaarderthuis dat je hem opzoekt? Of? Hij is... hij is hoogbejaard, maar hij woont op zichzelf. Ja. Het is meneer Buisman. En, uh, en hij is de weerhistoricus. Alleen het woord al. Hè? Dus hij kent. Uh, hij, kent uh, hij, hij kan je vertellen of er Noordwesterstorm of zuidwester stond op, uh, in die, uh, die november 1421. Ja, en dan haalt hij uit de aanhalen en hij haalt het uit. Uh, nou ja, die, die, die, die weersverwachting, dat is pas. Uh, ik weet niet precies hoeveel honderd jaar, maar anderhal, misschien anderhalve eeuw... Uh, dat dat echt wordt gemeten. Maar hij, hij heeft dus uh, de zeven delen van de uh, geschiedenis van het weer. Ongelooflijk. En ja. dan sta je met de, de stadsarcheologen, als ik het me goed ja. herinner... in de kerk van Dordrecht. En dan kun je in die mooie gebrandschilderde ramen zien... Ja. hoe ernstig de vloed was, de overstroming. Ja, dus het, het eiland van Dordrecht... Wij zeiden thuis Dordt, we komen uit de Hoek Waard. Dus niet o ja, je komt weg. ook uit die buurt. Ja, ja. mijn ouders dan. En uh, Dordt. Maar goed, de, het eiland uh, de, de, en die kerk die staat dan net iets hoger. Maar vorige week stond het dus wel weer aan die ramen. Hè? Ja. Uh, ik weet niet of je die foto ja. hebt gezien. Um, de Sint-Nicolaasvloed van 2013 was dat. Aflevering 8. Maar hij is dus net niet... Hè? We, de, de hoogste waterstand sinds 1953. Ja, ja, ja. Uh, het was bijna aflevering 8 geworden, uh, uh, hadden we in actie moeten komen. Uh, het scheelde gewoon niet veel. Was jij nu ook anders met deze storm in de weer dan voor de serie? Bedoeld... Ja, natuurlijk. Ja. We hadden um, ja, we halen nu even twee dingen door elkaar, maar Dordrecht we de halen kerk, alles doen gaan, maar dat maakt niet uit. Die staat net ietsje hoger. Die is ook gebruikt als, als toevluchtsoord. Hè? En dat, dat vind ik dat vind ik ook wel mooi. Want uh, die kerk, en, en we hebben één aflevering, 53, de watersnood. Ja. Hè? De februari ramp van 53, die, hebben we, uh, die is natuurlijk uit en te na herdacht... begin van dit jaar, 60 jaar geleden. Uh, we dachten, wat moeten we, dat ja, kan niet ontbreken... wat moeten we daarover vertellen? En we hebben dat gekoppeld aan, aan de godsvrezendheid. En, en ik vind het sowieso een, een mooi beeld dat al die kerken... zeker in, in Zeeland, uh, de kerkklokken zijn ook noodklokken. Uh, als het misgaat, kun je. Uh, mensen gaan daarin schuilen. Hè, er worden ook, ook in kerken regelmatig, heel Nederland, heel de geschiedenis door, worden drenkelingen ondergebracht met hun vee in de kerk. En dat is weer die als symboliek van die ark uh, mm -hmm. ook: hè, van kom in de ark, dan ben je veilig. En het gaat dus niet alleen om redding, fysiek, mm -hmm. maar geestelijk. Hè. In het, voor je. Voor je uh, een van de dingen die we tegenkwamen was dat, dat de drenkelingen van 53... die kregen een, een deken, ze kregen eten, maar ze kregen ook een noodbijbel. En, en uh, van het bijbelgenootschap, een noodeditie, speciaal gedrukt. En in Ahoy werden drenkelingen ondergebracht, er zijn polygoonbeelden van... dat ze dus die bijbel uitdelen. En je bent gered, maar nu gaan we je echt redden. Het is ook, uh, zonder die bijbel uh, kun je eigenlijk niet verder in het ideeën ja nou, dat vind ik heel erg, heel erg mooi om, om. Dat is, dat is een aspect dus eigenlijk van wie het, wij zijn. Mm -hmm. En dat is het onderdeel geloof en het water, of geloven. Ja, ja, en dan krijg je natuurlijk ook de, tot en met dit voorjaar. Eh, Dominique die moest de herdenking leiden van, uh, van uh, de Zeelandramp, ja. de, de, de 53 ramp mm -hmm maar geen Zeeland zeggen. Het was ook Zuid-Holland en Noord-Brabant. Uh, maar die, die, die, die, die, in die gezwollen taal met die, met die zinnen... die komen aanrollen als nieuwe brandingen... Uh, heeft hij het over een straf. Straffende hand, een gericht, zegt hij. Uh, gericht. Hij zegt geen straf, maar het is een gericht. Uh, alsof dus de slachtoffers en hun, uh, uh, een, hun nabestaanden eerst. het over zichzelf... Nee, niet alsof, ze hebben het over zichzelf afgeroepen... Om zich, door doordat ze zich hadden afgekeken... Afgewend van God. En dan hebben we iemand gevonden die uh, heel moedig. Uh, uit, uh, uit, de, uit de bevindelijk orthodoxe hoek. die dit wilde. Uh, ja, verdedigen. Nee, verdedigen. Oh, Want hij wilde je? zelf niet meer. Mm -hmm. um, en dat vind ik hele. heel erg mooie gesprekken. Uh, om, te, om te doen. omdat hij daarmee worstelt. En je ziet hem daarmee worstelen. Hij zegt ook, op een gegeven moment. Nou, net als ik nu, dan stokt het. En dan, dan zeg ik, u worstelt hiermee. Nou, en dat is eigenlijk gewoon, ja, ik weet het ook niet. Maar geen, geen straf van God, maar dan toch een waarschuwing. En dat is anno nu. Ja, 2013 ja, hebben we het ja, over. Ja. Dus je hebt iedere overstroming in die zeven afleveringen... gekoppeld aan een... Uh, Onderliggend uh, groter iets, begrijp ik. Dus ja, in het geval van ja, uh, watersnoodramp ja, ja. 53 gaat het over het geloof. Ja. Um, en in het geval van 1421. Nou, 1421 is uh, speciaal, want het gaat over uh, wat er met Dordrecht is gebeurd, kan met heel Nederland gebeuren. Mm -hmm. Dat we onze macht moeten afstaan aan België en Duitsland. Economisch. Hè? Als het hard eruit ligt, als dijkring 14, dat is van uh, Gorkum tot de Zeedijk in Amsterdam hier. Uh, dat is één dijkring. We zijn gecompartimenteerd. Het is het hè? Uh -huh. Dat is de Titanic. Die had ook compartimenten, maar dat hielp niet. Uh, uh, dus als die, ja, dat, is, dat is niet het einde van Nederland. Uh, maar dat betekent wel... 3,5 meter water op de polderbaan van Schiphol. Ik onderbreek je even. Dit is verkeersinformatie. ABB nou, Verkeersinformatie. De dagelijkse files die zijn opgelost. Maar er staan nog wel files veroorzaakte ongelukken. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor het Eemnes 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid. Voor de rij richting Amersfoort 3 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is er veel vertraging voor Gouda. Er staat 15 kilometer file na een ongeluk met twee vrachtwagens. Er zijn nog drie rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter vanaf Bodegraven omrijden... via de N11 langs Leiden. NTR. Speciaal voor iedereen. Frank Westerman is vandaag de gast en we spreken over een nieuwe televisieserie van de NTR. Op Nederland 2 gaat het aanstaande vrijdag van start Nederland in zeven overstromingen. Frank Westerman is uh, de gedroomde presentator, toch wel? Het is je debuut, uh, maar het lijkt je behoorlijk goed af te gaan. Ik vind ook dat ze je echt goed gecast hebben. Want je bent een beetje Sietse of Hielke van de Chameleon, zo'n soort hoofd heb je ook, hè? Ik mag soms in een bootje. Ja, nou, dan ben je al helemaal gelukkig. Ja, ja. Of was niet, je verbaasd eigenlijk toen ze je belden, of helemaal niet? Nou, uh, uh, het, het onderwerp, en hè, Nederland is even overstromingen, en, en, en zie je dat zitten, en, en, en uh, de, de, ja, ik vind het geweldig. De, de, het spreekt mij aan. Dus kunnen we uit die historische watersnoden. Het mm -hmm. dit dit is echt met een, met een regelmaat. We hebben nu zeven, maar we konden kiezen. Hè. We hadden meer kunnen kiezen. Het was, het was schiften. We, hadden, we hebben zo'n rijke historie wat dat betreft. aan verwoesting. En, en, en, hè, de, de Zuiderzee is doorgebroken van, tot aan de Gelderse Vallei. Hè, en dan stroomt het water van de Zuiderzee in de, in de Rijn. Die hebben we dus niet. Hè, die hadden we ook kunnen doen. En op basis uh, waarvan is er dan gekozen? Nou, uh, uh, wel schaal hoor. Het moest wel een beetje flink zijn. En ja. uh, rampzalig. En, en, en, en, maar nogmaals, dit, uh, of nogmaals ik, vind dat, ik vind ook dat je als je een extreme situatie neemt, mm -hmm. dat je duidelijker helderder kan aflezen. Wat doet dat met ons? Nou, je kan zeggen, kijk, van, en dat vind ik dus ook het leuke, daarom, daarom wilde ik het ook heel graag. Uh, uh, hebben wij compassie met mensen die we niet kennen, die verdrinken? Ja, dat hebben we. Uh, heeft het bijgedragen tot natievorming? Ja. Ja. En maar dat eh, moet je even uitleggen, ja, want dat ja. wordt ook gezegd. Ja. Hè? We, we, onze, we, en dat is ook een romantische opvatting bijna. Ja. Wij tegen het water. Uh, ja. Maar is dat nou ook echt zo? Ik bedoel, ja. heden ten dagen, waar merk je dat aan? Dat wij die strijd ja. altijd hebben geleverd. Kijk, ik ben ook sceptisch. En ik ga ook wantrouwig die gesprekken in. Mm -hmm. Want dat, dat hoor je ook te zijn, hè? Uh, is dat wel zo. Ja. Uh, de mythe van uh, onze, de bakermat van onze democratie... is het samenwerken in het waterschap. Om samen die polder droog te malen. En uh, is dat tien-eeuwen uh, poldermodel overlegcultuur? Dat is één aflevering. Maar, maar wacht even, nee, dit moet je ja? iets duidelijker uitleggen. Want jij ja. doet nu wel alsof iedereen dat weet. Ja. Maar dat, dat leer op school. Die, ja, nou ja, pff, dat is een tijdje geleden ja. voor heel veel mensen. Dus ja. de mythe dat onze democratie zou zijn ontstaan... bij de waterschappen. Je helft de noodzaak tot samenwerken. Dus je kunt op een terp wonen, dat is individueel. Mm -hmm. Als je tussen twee terpen een dijk om, hè, om een zeearm af te sluiten... dan zul je, dat kun je niet in je eentje, dat doe je als dorp. We zijn begonnen met ringdijken, Pingium in Friesland, eh, 900 jaar geleden. Ze zijn van hun terp afgekomen en hebben een ring gemaakt. Nou, de West-Friese Omringdijk die zit uh, in een van onze afleveringen. Het is een prachtig bouwwerk. Dat gaat dus van de Duinen tot aan Enkhuizen. Uh, en, en, en dat kun je niet, ook niet op dorpsniveau... dan moet je samenwerken. En die noodzaak tot samenwerken... Daar ga ik even met 7 mails naar. Ze zou hebben geleid tot... Dat is ons poldermodel. Dus de, de overlegcultuur hebben we... Um, uh, uh, tot doel op zich gemaakt, zou je <lacht> kunnen zeggen. <lacht> Hè, de halve Nederland verdient zich geld... ochtends en s middags in bespreking te gaan. Mm -hmm. Ik weet niet of je wel eens iemand probeert te bellen ergens. Maar de, de, de, de, de, de vergadercultuur... En kan je, nou, kan je nou eigenlijk een lijn trekken van... van, van waterweren kun je niet alleen. Het, het, het dwingt tot, tot een zekere samenwerking. Je moet wel. Ja, de, de waterschappen, tien eeuwen traditie van... Eh, en die bestaan nog steeds. En dat is een bestuurslaag die we niet kennen. Die, die leggen we wel... Hè, we gaan echt met die rituelen van de dijkgraaf... overigens de dijkgravin eh, eh, tegenwoordig... maar wel met de ambtsketen en de, de hensbeker. Ik weet niet of je het allemaal weet, maar het was voor mij ook natuurlijk nieuw. Uh, maar de Hensbeek? Een, de Hensbeker, daar moet je dan uh, loodjes... Hoe heet het, uh, Stemming. Hè? Dus er wordt gestemd over, uh, over de ingelanden en de, de, de, de dagelijks bestuur. Hè? Dat zit dan weer hoger dan het, uh, het algemeen bestuur of andersom. Ik denk andersom. Juist. Met mijn boerenverstand. Maar dat is een ritueel. En dat, je hebt de Tweede Kamer. Maar op het moment dat het water hoog komt. Dan, dan, dan komt dat waterschap op. En je ziet dat ook. Het is een staat in een staat. En ze krijgen bevoegdheden. Je hebt, ik spring een beetje van de hak op de tak. Maar we hebben Jan Terlouw, mm -hmm. en Die was natuurlijk commissaris van de koning in, uh, in Gelderland. Toen uh, 1995. Dat hele land van Maas en Waal. Op, uh, op uh, overstromen stond. En, uh, en je ziet dan. De, dat de burgemeester. Ja gewoon, gewoon wordt, wordt weggevaagd door de dijkgraaf. He, dus elk dorp heeft dan ineens een dijkgraaf. Die bepaalt of er, of er beperkte dijkbewaking... maar ook op een gegeven moment ontruimen. Nou, dat doet dan... Eh, het bevel tot ontruimen doet ter lauw. Kwart miljoen mensen. Ja. Een, een huis uit en, en het vee. Ja, dat is... Dat is, um, uh, uh, da, da, dat is die laag, die bestuurlijke laag... die komt in actie... Uh, als het misgaat of misdreigt. Er. Laten we even naar de Edo gaan. Het ja. viel net al even, het begrip. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar in ambtenarenkringen schijnt het echt een bestaand begrip te zijn. De ergst denkbare overstroming. Had jij er ooit van gehoord? Ik had er nooit van gehoord. En uh, ik vind het wel een mooie. Ja, het is deel 7. Hè? Ja, ik vind het ook wel leuk. Want, Dramatisch. Want Edo, dat is een jongen. En die is betrouwbaar. He, dat, ja... <lacht> Uh, maar de ergste denkbare overstroming, dat is... Ja, wacht even, daar moet je, daar moet je <lacht> bang voor zijn. Dus het is iets monsterlijks wat op ons afdreigt te komen. Hij heet edel. <lacht> <lacht> en, maar daar moeten we ons serieus zorgen over maken. Wel, nee. Nee, niks nou. aan de hand. Nou, het gaat niet om, uh, om zorgen. Kijk, uh, even proberen een beetje orde te scheppen... We hebben 53 en sindsdien is het eigenlijk niet meer heel erg misgegaan. Nee. Dus dat is 60 jaar. Dus het ge geheugen van, van, van hoe een watersnood uh, zich ontrolt... en wat voor, wat voor trauma dat oplevert... of ja, misschien ook wel mooie dingen bovenhaalt in mensen... dat is echt lang geleden. Nou, De Deltewerken zijn... Uh, zijn nou, dat, is, dat is het, hè. de ingenieur, de, de, de, de, de, de keringen, de Maaslandkering is het belangrijkste, heb ik geleerd. Veel belangrijker dan uh, Oosterscheldenkering. Oh. Ja, de Maaslandkering. Dat is... maar, maar goed, dat staat allemaal en dat, dat werkt. Hè. Mm -hmm. Vorige week, hoogste waterstand sinds 1953. Ja. En het werkt. Het werkt, maar zeespiegel stijgt, het klimaat, uh, nee, het weer wordt grilliger, hè. dus meer extreme... Uh, het komt vaker voor, hè? Een, storm, uh, uh, een extreme storm of extreme regenval. Nou, zegt, uh, uh, je hebt de, de ongelukkige samenloop van omstandigheden. Vorige week had je eigenlijk twee elementen die waren heel ongelukkig. Het ja. springtij en het langdurige noordwester. Dus waterstanden in delft de één naar hoogste gemeten ooit. Nou, zijn de dijken hoog genoeg. Maar als je nou ook nog hoogwater in de rivier zoals 95... Als dat vorige week was, op 5 december, had je de Edo. Die combinatie van ja, die drie elementen. dat kun je niet lang volhouden. En wat ja, dat... gebeurt er dan? Dan, uh, dan, uh, dan gaat de dijk achter Gorkum, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Gorkum. Uh, bezwijkt en, en, en stroomt dat dijkring 14. Ja, dit, heb, dit, dit ga ik nu niet. Alsof ik het vertel. Er zijn allemaal mensen die dus ons vertellen. Die dat in de serie in gaan de vertellen. In de serie. Maar wat moeten wij ons voorstellen bij de ergst denkbare overstroming? Nou, daar komt hij, daar komt hij jullie. Want, uh, maar ik, even, even het perspectief dat dit zeggen. De, de, de, de, we hebben een, een Delta commissaris. Die gaat hierover. Het is dus door de regering aangewezen. Die moet maatregelen nemen, maar die zegt ja... Als dat misgaat, dan gaat het mis. En dan, die Dijkring 14, die gaat bijvoorbeeld. Dat is dan de ergste, want die willen we li liever niet. Want er ligt Schiphol, maar ook het, het, groen, het, het economisch hart van Nederland. Uh, van van tot aan de zeedijk in Amsterdam. De Randstad. Stam, de Randstad. En, en die loopt als een badkuip vol. Dus het gaat niet, het gaat niet met... Denk niet aan zo'n tsunami... die dan meteen alles tot wrak houdt. vermaalt en meeneemt. We hebben nog de tijd om... om op ons dak te gaan zitten. Ja, ja, ja. Maar het wordt wel, het wordt wel groot. En, en, en, um, en die, het, het is daar diep. Hè? Bij Gouda, daar in de buurt, is het zes meter. Uh, dat er komt te staan. En, en dan heb je het over een normaal pijl. Maar mm -hmm. bij een vloed kan het dus nog hoger worden. Uh, dat is uh, En dan zeggen... Uh, het is ook wel mooi, want je hebt het watermanagementcentrum... dat is state of the art, dat zit in Lelystad. Het is gebouwd op de bodem van de drooggelegde Zuiderzee. Hè? En, en, en, nou, uitgerekend daar, onder NAP, bouwen wij uh, een soort zenuwcentrum... wat al die waterstanden, weersinvloelijke verwachtingen... doorrekent, prognoses. Net als bij het weeralarm hebben ze geel, oranje, rood. En uh, geel is dan haal uw koeien uit de uiterwaarden... Anders verdrinken ze. En rood, hebben we ons laten uitleggen... is een vergelijkbare situatie als februari 53. Mm -hmm. Nou, dat zijn 2000 doden. Bijna. Um, en Toen waren we klaar. En toen zag ik ineens dat ze ook een zwart balkje hadden. En toen zei ik uh, tegen Remco, de regisseur... Remco, moest moet je kijken. Uh, wacht even, meneer, niet weglopen. De directeur... Laten we de camera nog even aanzetten. Um, ik zie dat u ook fase zwart heeft. Wat betekent dat? Nou, het kwam erop neer. Hij zegt het heel netjes. Maar het kwam er echt op neer. Ja, dan hoeven wij ook niemand meer te waarschuwen. En hij zegt dan dat is hypothetisch enzovoort. Maar zo heel hypothetisch is dat natuurlijk niet. Want dan is het wel een soort tsunami. Nou ja, dan gaat dus, dan gaat dus het... Het economisch hart van Nederland... dat, dat, dat, krijgt een, dat, dat, dat verdwijnt onder water. Hm. Nou, en dan zegt een hoogleraar... Uh, veiligheid, het besturen van veiligheid... die zegt van ja... die geschatte 10.000 doden... is dan niet het grootste probleem. Dit zegt hij... Uh, het probleem is dat, dat Antwerpen en Hamburg, België, Duitsland misschien wel die, die handelspositie van ons overnemen. En zie daar nog maar weer eens de, uh, bovenop te komen. <lacht> en hij heet Edo. Hij heet Edo. En het is geen uh, schattige jongen. Laten we even luisteren, want we hebben een fragment uit aflevering 7... over die Edo, waarin je spreekt met uh, de weerhistoricus. Uh, daar hadden we het net al over. Oké, okay, daar komt hij. Het komt zelden voor, maar dan moet je dus eerst... een aantal dagen zuidwestenwind hebben. Dan wordt het water van de Noordzee naar het noorden gedreven. Dan krijg je dus als het ware een waterbult er in die Noordzee... en in die Duitse bocht. Uh, dan moet die wind ruimen naar Noordwest, dat doet hij meestal. De wind krimpt zelden, maar ruimt meestal van Zuidwest naar Noordwest. Dan een langdurig storm, groot stormveld. Dan krijg je een geweldige ophoping van water tegen de kusten. Dan de twee astronomische factoren: de, de uh, maanfase. Uh, bij volle maan heb je dus uh, laag springtijd, bij nieuwe maan, dan staan ze elkaar samen aan één kant, heb je hoog springtijd afstand aarde, maan, heel erg gering. Dan heb je dus een flinke verhoging daardoor. En dan ook nog hoogwater in de grote rivieren. Dan krijg je dus een soort botsing tussen die twee. We hebben niks met elkaar te maken, maar toevallig gebeurt dat dan. En dan natuurlijk de toestand van het land. En als dat allemaal samen gaat dan, dan heb je dus een heel rijtje. Ja, dan gaat het natuurlijk helemaal verkeerd. En dan helpt geen delta-hoge helpt Nee, daar helpt denk ik geen delta-hoogte uh, uh, delta bij dan. Uh, maar goed, dat gebeurt pas zo dus zoveel 10.000 jaar. Hè, of iets eerder. Of iets eerder? Ja, dat weet je dus niet. Hè. Daar moet je maar vooruit gaan. Dat ja. uh, kan toch niet helpen. Ja, Kees Buisman, de weerhistoricus uit Dordrecht. Ja. Althans, de, de aflevering uit Dordrecht. Uh, in gesprek met uh, Frank Westerman. En... Ja, dit was dus vorige week bijna aan de hand. Ja, twee van die drie... Uh, Elementen uh, waren voorbij. Uh, ja, factoren die je niet wilde. Die, waren, die, waren, ja, die hadden zich, uh, hoe moet je dat zeggen, voltrokken. En de derde ontbrak nog. Ja. Hoe is het eigenlijk? Want nu ben je presentator. Althans, je hebt hoeveel opnamedagen waren het? We hebben veertig dagen op een winderige dijk gestaan. Veertig dagen. En... Frank Westerman is schrijver. Dat betekent dat je meestal over het algemeen gewoon rustig thuis achter je computer aan het schrijven bent. Ja, maar wacht even. Uh, uh, ik schrijf geen romans. Uh, het is documentair. Uh, ik ga er dus ook op uit. Mm -hmm. ik, ik zit... Je doet research. Ja, maar ja. dan wel in je eentje over het algemeen. Ja, ja, nee, dat is een groot verschil. Dit je is hebt grip op de zaak. Ja, ook dat ja, <laughs> en in dit geval ik heb ik het gemaakt. Bij, bij ja. mijn boek heb ik de regie en de montage, eh, het schrijven, maar ook de, de ja. Ben je van begin tot het einde verantwoordelijk voor jouw product? Ja, in dit geval niet polderen. Ja, samen enorm polderen. Ja, ik ja, het is, uh, ik vind het leuk want uh, dat leuk. Uh, Nou, kijk. Ik ben het boegbeeld, dus ze binden me daar onder die boegspriet. Ik krijg de spatters in mijn gezicht, de volle laag soms, maar ik bepaal niet de koers. Nee. En, uh, en dat is wel even wennen. In welk opzicht? Want ho ho hoe erg heb je er tegenaan bemoeid? Nou, kijk, ik uh, ik. Ben, uh, uh. Enthousiasme hoef ik niet te spelen. Hè? Ja. Dus, dus als je me straks en enthousiast ja. ziet, ziet doen, dan. dan ik, vind het, ik, ik ben nieuwsgierig, ik wil weten hoe, dat ding, hoe die dingen zitten. En uh, ik, ik, ik denk ook dat ik. Dat ik uh, um, dus ook wantrouwig kan zijn: van, van, van, ja, is dat wel zo? Mm -hmm. um, uh, dus dat, dat, dat, dat. Maar dan ineens dan kom je een uh, ja, situatie tegen en denk van, van, van de Waterlandse Zeedijk op tien plekken doorgebroken. En er is iemand die me dat vertelt. En, en, en ik heb dan Neskio meegenomen, eh, boven het dal... en, en zegt van, van, van, kijk, die, die schrijft over hoe die Waterlandse Zeedijk doorbreekt. Eén zinnetje. is het zo verschrikkelijk mooi. En dan, eh, het zit er dan niet in. En dan denk ik, ja, jammer. Jammer. Maar, ja... Ik begrijp ook wel uh, dat, dat de regisseur, uh, <laughs> dat Remco, aan zijn verhaal bouwt. En, en weet wat hij, uh, hoe hij het vertelt. En dat is... Uh, wat ik, ja, nou goed. Dan... En uh, ook nu kunnen wij weer vaststellen... dat jouw gedachten uh, nogal alle kanten uitwaaieren. Daarom? En in dit geval moet er natuurlijk vooral structuur zijn. Eindredactie. Iemand moet een soort uh, aan het roer staan, ja. We spraken Judith Koelemeijer, collega, schrijver. Jullie zitten ook samen in de non-fictie kookclub. Nou, we koken niet <lacht> en het is geen non-fictie. <lacht> <lacht> dus, het is wel non-fictie, maar ik heb, ik heb ik Jij het Jij kookt niet, begrijp ik. Nee, we koken allemaal niet. Jullie komen ja. regelmatig ja. bij elkaar. Lisa gaan... Floris, Jan Brokken, Geert Mak, ja. Anne-Jet van der Zijl. En dan eten jullie samen. We eten samen, maar we hebben dan, dat doen we in Papatja. En dat is een prachtig Turkse restaurantje van Mahmoud. En uh, die kookt. Hij kookt. Okay. Een eetclub noem je dat dan, geloof ik. Hè? Ja, ja, ja. Maar goed, dit allemaal terzijde. Maar we vroegen natuurlijk ook aan haar: van, uh, hoe, hoe dat dan werkt. Dat jij nu plotseling met die televisiemensen op stap bent en. Uh, en ze zei uh, over jou als verteller. Hij is betrokken en geëngageerd, kunnen we allemaal vaststellen, bezield. Hij denkt enorm scherp na over zijn verhaal. Hij beschrijft zichzelf als schrijver wel eens als een museumdirecteur... die al zijn objecten niet schikt naar hoe anderen het willen... maar precies zoals hij het hebben wil. Ik kan me voorstellen dat met televisie maken dat het dan anders gaat en dat het lastig kan zijn... als er ineens allemaal supposten en conservatoren rondlopen... om zich ermee te bemoeien. Ja, het is uh, in, de, in de boeken... Uh, hè, de curator van een museum. Die, uh, het is, het is non-fictie in die zin. Uh, waar, waar gebeurt dus het? Uh -huh. Ook in mijn boeken. De, de, de, de verhalen uh, uh, die zijn er al. Ik probeer ze bloot te leggen. Ik probeer ook door... Uh, de rangschikking, dat, daar gaat het misschien wel om. Uh, het ritme waarin je dat doet. En, en de belichting, hoe je de dingen uitlicht, de bestaande dingen. Uh, hoe je eigenlijk je eigen verhaal vertelt. Mm -hmm. En dat kan. Je, kan. je kunt in een museum, als curator, kun je met bestaande kunstobjecten... kun je een, een, een eigen verhaal vertellen. Nou, dat, Die vergelijking uh, heb ik wel eens getrokken wat betreft... Uh, de boeken, hoe ze verteld worden. Wat ik leuk vind om te doen. En uh, uh, in dit geval uh, hebben we, hebben we, is, is, is het uiteindelijk uh, de regie en uh, de eindmontage... die bepalen hoe dat pad zich, uh, zich ontrolt. Mm -hmm. Maar dat is ik, mijn laatste draaidag was 16 juli... bij de wieleronde op de west Omringdijk... Oh ja? En, en, en, en daar hield het dat van mij het. mee op. En ik ja. heb het nu net teruggezien. He, dus, dus dat dus... moet een rare sensatie zijn. Ja, meestal leg ik dingen op de snijtafel. He, dat hou, daar hou ik van. Ik, ik, ik, ik snij ook heel veel weg. Ik schrap veel. Ik, hou, ik denk dat het weglaten minstens zo belangrijk is... als wat je wel toont. Um, ja, in Stikvallei heb ik één zo dik boek... wat, wat je niet ziet. He, de, de, dat, is, dat, is, dat is niet in het... In het boek terechtgekomen. Maar dat, dan ben jij degene die het weglaten. Je weet waarom je het doet. Ja. Um, in dit geval. Uh, ja, heb ik dat dat, dat, dat, dat, dat, dat. dat was de bedoeling, dat ik dat niet ging doen. En dan komt er nog van alles bij kijken. Want nu hebben we het over dat je de eindregie ja. niet hebt. Maar uh, er komt namelijk ook nog een making-of. Dat is heel leuk. Ja. Dat kun je ja. dan zien na de uitzending ja. bij uh, Holland Doc, is het hè? Ja. Uh, Holland Doc 24, moet ik zeggen. Uh, kunnen we een klein stukje van laten horen? Welkom bij Nederland in zeven overstromingen. Camera loopt... Deze is voor jou, Frank. Vijf, vier, drie. En dan moet je. Steeds als ik naar huis ga, dan denk ik: oh, dat had ik moeten vragen. Of: uh, oh, een miste kans. Of: uh, toen had ik mijn mond moeten houden. Echt dat moment. Ja, dat moment. Dat wordt ook leuk. Dat is Holland Doc 24. Dus na de eerste uitzending aanstaande vrijdag... dan uh, kunnen de mensen dat nog zien. Met al jouw bevindingen en jouw ervaringen als uh, presentator. En dat van de andere mensen die, uh, die aan het programma hebben meegewerkt. Heb ja. je die al gezien? Die dat had ik... Nou, een deel heb ik ervan ja, gezien. Dat is ook ja, erg ja. leuk. Ja. Wat, vond je, wat, wat heb je gezien? Edo, zei je? De, de... Ja, ja, de Edo ja. heb ik gezien. Ja. Maar... Um, wat mij, dat is eigenlijk wel waar ik nog erg benieuwd naar ben. Waarom jij zo geïnteresseerd bent in die verwoesting. Want dat loopt als een rode draad door jouw boeken. Uh, Stikvallei ja. is natuurlijk ook vierde druk trouwens al. Hè? Het is ja. wederom een succes. Een groot Europees schrijver noemde Bert Wagendorp jou. <laughs> ja, het is wel. En, maar nu, ook weer deze serie. Het gaat ook weer over... Uh, het einde. Het einde van alles. Ja, zo zie ik het niet. Maar verwoesting is wel... Um, uh, is de tegenhanger van de maakbaarheid. Hè? En, en, en, en ik denk dat iedereen... Uh, ik zelf ook hoor. Want, uh, je begon met de vraag van... waarom wilde je naar Afrika als ontwikkelingswerker? Uh, mm -hmm. Irrigatie of, wel, of wel. Uh, we proberen er wat van te maken. En dat is, zit heel diep. Om het, om het beter te doen. He, dus de, een ideaal na te streven. of uh, betrokkenheid uit een uh, samenleving. Dat is hartstikke moeilijk. Um, uh, en het mooie is dat, dat als je dat streven laat varen. dan, ja, dan, nou goed, dan dat, dat kan ook. Maar als je het niet laat varen. dan bereikt het het punt dat je, dat je denkt van. Ja, die maakbaarheid bereikt zijn grens. Dat zit ook heel duidelijk in 1916. in een van de afleveringen. Dat gaat over maakbaarheid tot en met een nieuwe mens in de nieuwe polder op de voormalige bodem van de Zuiderzee, mm -hmm. kunnen we behalve de slootjes, de dijken en de, de geulen ook niet een nieuwe mens daarin planten. En die werden geselecteerd uit het beste, de beste zonen, vooral zonen natuurlijk, die, die boer mochten worden. En dan begin je in de, bijvoorbeeld in de Noordoostpolder, maar ook in, eerder al in de Wieringenmeer, met, met een samenleving zonder gehandicapten. Uh, uh, en dat hebben we geprobeerd. En, en, en, en, en dat is natuurlijk ergens... Uh, uh, wat we eigenlijk steeds in de serie weer laten zien... van, van hoe ver kun je iets doorvoeren uh, wat eigenlijk mooi en goed lijkt... en wanneer slaat het om? Wanneer keert de, de, de wal het schip... En dat heb je bijvoorbeeld met, uh, uh, met, met, met inzamelingsacties uh, langs de grote rivieren. De, de overstromingen die daar schering en in inslag waren. En in de die 1990. Huisman kwam ook nog even langs hè? 1995, op, in 1995. In 1995, die, uh, die zit in de eerste aflevering. Maar dus, dus, dus, dus uh, we hebben een cultuur, dat wist ik allemaal ook niet hoor. Maar die liefdadigheidscultuur, inzamelingsacties, maar ook watersnoodse poëzie, dus het maken van gedichten... smartelijke gedichten over de mm -hmm. drenkelingen... om die te verkopen om voor het goede doel. Hè? Of schilders, die uh, het, het leed schilderden met het idee... dat is voor het goede doel, dus inzamelsactie, maakt een verbondenheid met drenkelingen die je niet kent... en, en smeet ook, ook een soort natiegevoel. Daar heb ik me van over laten overtuigen. En dat kennen we nog in Giro 555. Ja. En... en uh, nou, Dat is het mooie. Wat, wat, wat, wat is het leuk? In 1995 proberen we dan uh, met Henny Huisman, de Jaarsbeursplein. Hè, de, de Betuwe dreigt te overstromen. Uh, fi, een kwart miljoen mensen zijn geëvacueerd. En dan komen de, op het giftepodium komt heel het volk. Uh, slagerij zoveel en een garage zoveel, hun giften doneren. Miljoen. En tijdens die avond blijkt de dijk breekt niet door. <lacht> en Henny Huisman staat er 82 miljoen op te halen voor een ramp die niet geschiet. Dat is ook mooi. Tja. Maar terug naar jou. Ja. Ik bedoel, wat is er over van die jongen die ontwikkelingssamenwerking wilde gaan doen? Die goed ja. werk wilde verrichten? Um, ja, ik, heb de, ik, heb ik ben. Eigenlijk... 50. hè? Nee. Bijna. Nee. Volgend jaar? Nee, ik ben vorig, vorig, pas in twee weken ben ik 49. Oh. Uh, volgend jaar. <laughs> maar het is, ik, ben, ik kom uit dat grondsop, dat protestantse grondsop. Mm -hmm. Hoekse Waard, mijn ouders. Uh, Drenthe opgegroeid, maar uit dat grondsop. En, en ik heb dat anker... van het geloof gelicht. En ben eigenlijk in mijn studie... Uh, zo heb ik me de haven van de wetenschap in laten blazen. Ik heb dat omarmd, maar ik kom er als schrijver op terug. Uh, niet op het geloof zelf, maar wel op de noodzaak aan... Uh, de nood aan... Uh, verhaal en... en, en het het uh, uh, toedichten van, van uh, zeggingskracht aan de dingen. Ook als die er misschien niet is. Maar dat is cultuur. Wij verhouden ons tot uh, de, de, de kracht Heel van mooi een, geformuleerd, ja. Frank. Had je deze vaker uitgesproken? Deze zinnetjes achter elkaar. Nee, maar dit is eigenlijk de essentie van Steekvaller. Ja. Je laatste roman... Daar gaat, ja, Het is geen roman, maar het is, uh, het is uh, een waar gebeurd verhaal. Maar uh, uh, dat, daar, daar, daar kom ik op uit. Dus daar komen de mythedoders, dat zijn de wetenschappers, daar, waar ik me verwant mee voel, als eerste aan het woord. Maar ze hebben niet het laatste woord, dat zijn de mythemakers. En uh -huh. dat is niet. Hè, de, dus, ja, ja, ik daar wordt dit, ook het oorletje. Ik heb hier tweeënhalf jaar over nagedacht. Uh, want ik wilde die mythemakers, en dat zijn we allemaal, uh, het laatste woord geven. Dat is een statement. Dan mag jij nu het laatste woord uh, formuleren op de tegel. Oh, de tegel. Frank Westerman, dan meld ik ondertussen even... dat twee dingen zo te beluisteren is. Uh, deze laatste weken van het jaar blik twee dingen terug... met prominente gasten op een bewogen jaar... die ze achter de rug hebben. En vandaag uh, is de beurt aan Henk Krol... in gesprek met uh, Alice de Bruin. En wat schrijft Frank Westerman op de tegel... Feiten spreken nooit voor zich. Feiten houden hun mond... al rooster je ze boven een vuurtje. dat ja, is mooi. Nog één keer? Feiten spreken nooit voor zich. Feiten houden hun mond, al rooster je ze boven een vuurtje. Dat is een zin uit Stikvallei. Dankjewel, Stikvallei. Lees het allemaal. Want het is ook nog eens een heel prachtig boek. En dan gaan we vrijdag ook nog kijken. Nederland 2, tien over 9. Dank meneer Westerman. Dit was aflevering 2743. Ja, morgen praten wij met meesterregisseur Frans Wijs over zijn nieuwe film, Vin. Tot dan. Radio 1: e Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Koning Willem-Alexander wil de BV Nederland helpen. Het is in ieder geval wel onze bedoeling om ook het instrument van staatsbezoeken... meer in te gaan zetten voor economische betrekking. Hoe de koning orders binnenhaalt. Wat mij vooral verbaasd heeft, was hoe goed hij was voorbereid. En hoe diplomaten deuren openen voor Nederlandse bedrijven over de grens. Erg lastig om daar een afspraak mee te maken. Als we dat met de ambassade samen doen, is dat een stuk eenvoudiger. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Elke werkdag van half tien tot half elf. Onze volle ondersteuning